E-mailadres voor? Of, uh, Heb ik niet. Hè. Website misschien, lwg.nl denk ik hè. Ja. Le gemeente nee. als mensen gewoon intypen op internet. Nee, Levent denk het niet. Nee. Haarlem. Nee, volgens mij niet. Ze beginnen ook, ja nee, ze beginnen ook in, in februari. Ja. We, wij staan, ja, het wordt wel in onze gemeente gegeven, maar ik...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 ZANG I'll Pure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 De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl. www.opendoors.nl. Nu volgt het verhaal van Aviniki, een geheime gelovige uit Noord-Nigeria, waar christenen worden geterroriseerd door Boko Haram.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 Bid alsjeblieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag. Zij willen komen in uw nabijheid en buigen voor.